...is zin in ZFM. ZFM. Met nu, Toebak leeft. We gaan beginnen. Ik zeg, we gaan beginnen. We, zijn, we gaan beginnen. Here we are. Goedemorgen. Goedemorgen. Toebak leeft op de radio. Wat was het spannend. En gisteren was het natuurlijk vrijdag de 13e. Oh. En dan denk je, oh. nooit meer hetzelfde. Oh. Komt het allemaal een beetje goed? Ik had een beetje zo'n gevoel. Ik was een ja. beetje misselijk. Uh. Ik heb ook uh, spanning in mijn buik. Ja, hij had ook spanning in zijn buik. Nou, En het is allemaal goed gekomen. Hij heeft wel een grote buik trouwens. hè? Ik zag ah, hem zo heen en weer lopen. Het was een hoop spanning. Ja, nou, ik zag wel echt die, die, die buik van Van Gaal. Ik de jezus, man, dan loopt hij zo, zo gedreven heen en weer. Vind ik zo schattig. Ja. Het buikje trilt al zo heen en weer. Dat vind ik zo leuk. Ja, ik heb de wedstrijd niet gezien, maar wat een bizarre wedstrijd. 5-1! Ja, dat, is toch, dat kan toch niet? Dat wat? is toch ongelooflijk, dit? Maar het was gewoon zo genieten. Ik zat in het dorp bij Nuf. En ja. uh, je kan hier een foto zien. En niet van mij. Van wat er aan de overkant gebeurde. Ja. En uh, toen, wa toen was het pas 1-1 geworden. Hè? Toen ja. leek het wel alsof we al in de finale stonden. Het <lacht> was pas 1-1. Het lijkt wel of er een ufo-geland is of ja, zo. zo ietsje, ja, Helemaal geweldig. En, die, en ook die armen zo. Hè, alsof van. Heel, oh, heel. Aan beden zo van nou? Ja. We zijn door. Maar het was zo'n licht, uh, zo rode lichtsignaal. Uh, wat je gebruikt op schepen en zo. Weet oh ja. ja, precies. Die zijn nog gewoon opgepakt. Maar erg mag leuk. Ik... Ja, ik, uh, ik kan niet precies. anders zeggen. Ja, gewoon 5-1, dat is natuurlijk helemaal geweldig. Ja, maar dat dus hadden we ook niet verwacht. Ik heb ik ook, ook ergens de, de, de wedstrijd gezien, zeg maar. Ja? En ik heb eigenlijk weinig van de wedstrijd zelf gezien. Alleen het was zo leuk om die gasten waarmee ik zat te observeren. Ja? Dat ze echt zo helemaal gespannen? uit hun dak gingen. En, en overal commentaar op hadden. Ja. Op alles. Echt, op ja. alles. Ja, 5-1. Ja, dat je denkt, nou ja. 2-1 kan nog. 3-1 kan nog. 4 Nou, 4-1. Wat raar. 5-1. Dat is wel heel wacht. veel. En hebben we ook niet gehoord van matchfixing? Nou, denk je van toch... toch. Zou die doelman toch omgekocht, hè? Oh, dat zou natuurlijk ook kunnen. Ah. Met al die verhalen uit de FIFA, met onze Seb Blatter, Heet weet die man ook weer niet, rare man? Al die omkoopschandalen, zoiets. Zouden wij nou het slachtoffer zijn gevallen van een omkoping? Nou, slachtoffer, ja. Stel het allemaal in kaart gezet gezet <laughs> om Nederland te kakken te zetten straks. Dat er straks een onderzoek komt dat we dan door de mand vallen. Dat het allemaal nep is? Nee, toch? Nee, nee, nee, ik toch. denk het toch niet. Nee, laat ons even niet Maar, maar ik moet zeggen. ook zeggen, Autocool. ik heb dus bepaalde treffers gezien. Dat was ja? het nou, uh, die, die ene dat die... Ja, je uh, moet mij echt geen namen gaan vragen hoor. <laughs> ik heb er echt de ballen van. Hij heeft zijn heeft bril opgedaan, want anders zie je het Maar er was wel niet op een gegeven nam echt de bal aan. Mij zat gewoon echt anderhalve meter in de lucht. En dan een bal stoppen met je ene voet en met je andere scoren. Dat vind ik toch wel ja, erg goed. Er zaten oh, okay. heel mooi. Het Hele mooie, op, dat waren echt mooie acties. mijn oogpunt zag het er mooi uit. Ja, okay. Alleen op een gegeven moment zat ik te kijken en ik denk, hè. Ja? Wacht even, spelen we nou in het geel? Oh, wacht, dit is de wedstrijd australië Chili. Oh, je had even een blackout? Ja, nou, ik, ik zat gewoon gezellig. En het <lacht> ja, was na twaalf? Ja, Ja precies. Twee, nou, twee uur was het afgelopen. Ik bedoel, ik heb alleen mijn respect voor die heren... dat ze het toch voor elkaar hebben gegeven. Want we waren allemaal dronk best wel een beetje pessimistisch. En van, nou ja, als we gelijk ja. spelen houden, dan mogen we weg echt blij zijn. Hoor. Deze, ik, de seniorenmoment is voorbij, dat is Arjen Robben, die dat deed. Arjen Robben? <laughs> ja, de, Komt okay. zomaar weer bij me boven. Oh, okay. nou. goed, goed, goed, goed. Een Nederlands product waar we trots op zijn. En nog zo'n Nederlands product waar we trots op zijn. En wat maakt het niet... Ja, je hoort, maakt niet leuke muziek... voor voordat hij allemaal zo is gaan janken. Van Velsen. Leuk ventje. Baby Get Higher. Ja, nog een stukje over. You gotta flow like a river Head in the same way forever De grote doorbraak hier in Nederland. En ik dacht in het begin nog, is het een Amerikaan is het een Engelsman? Nee, het is gewoon een Nederlander, een babycat. Cat High. En ja, we moeten nog even een paar wedstrijden spelen. Maar wie weet, ja, hebben we toch uiteindelijk het beeldje in ons hand. En uh, Van Vels, ja, ik, vroeger was ik een grote fan van, maar sinds hij dit soort muziek gaat maken, dit... Dan krijg ik ook een beetje... Weet niet, het je heb je knepen, ik geknepen, een... hè? Ja, met je, missel... je, knepen? Wat, doe je nou, wat doe je nou met je stem, man? Daar krijg ik echt een beetje een raar gevoel van. Ik was een beetje ja, de... misselijk. Ja, ik missen het je van. heb ook uh, spanning in mijn buik. Dat had ik gezien. Het is helemaal opgezet, die buik van je. Hadden allemaal eens even open, die buik, man. Hm. er allemaal. Je mag nu ontspannen. Even een paar dagen ontspannen. Straks moet weer gespeeld worden. Het is uh, tien minuten overachting. Toebakleef, hm. dat u het, uh, welkom dat u er weer bent. En dat u aan aanstaan. Laat ik me van de Nederlandse tekst houden, anders klopt het ook helemaal niet. Ja, precies. Er ja, zijn er allerlei dingen gebeurd. En zo zie ik hier ook een leuk bericht over een man die 15.000 dollar vond. Wat bijen. Bijen. Bijen. Oh, ik dacht Ja, nee, dat was, was wel grappig. Want ik ben toevallig. Heb ik ja? afgelopen donderdag kwam ik iemand even ophalen. Dus we zouden gaan eten, gezellig. En toen dus dacht ik zo van, allemaal bijen bij zo'n spletende muur. Ja. En dan bleek dus dat daar blijkbaar tussen in, in die spouwmuur uh, een bijennest zit. Oeh, al die maar is dus, weg. Ja, precies. Hoe doe je dat? Maar hier was het dus in de Britse Littleport Camps. Kreeg, uh, die, die deden een boiler open. Ja? En daar zaten dus gewoon 15.000 bijen in. En de man belde experts op. Uh, uh, kijk, de man Colin Burbridge, die belde experts op... Ja? omdat zijn boiler op kantoor niet meer naar behoren werkte. Hij was pas vijf maanden oud. En toen ontdekte ze dus gewoon echt een giga bijennest met 15.000 bijen... En uh, ze hebben maar besloten om hem aan de binnenkant open te maken. zodat dit de bijen aan zou om weg te vliegen. En gelukkig konden ze ze meenemen naar uh, een andere plek uh, in speciale dozen. Oké. Okay. Maar uh, ja, het is toch wel raar hoor. Like en, uh, like de, de, de boiler moe. was zo geluidig dat hij had nooit het zoom gehoord. Dat moet toch wel een herrie geven, allemaal. Lijkt me ook wel. Ja, nee. Ja. Ja. Toch wel een beetje Engel die stekende. Ja, je mag ze niet doodmaken. Is Het is niet een beschermd soort van dat als ze dood zouden gaan, dan zou het leven op de aarde ook drastisch kunnen gaan veranderen. Ja, maar is dat ook niet zo dat Willem Alexander die had toch ook een aantal bijvolkjes in zijn tuin? Ook was zeggen als Willem Alexander dood, gaat dat ook de mensheid. dan We gaan dat valt mee. Dat zou zomaar kunnen, je weet het niet. Nee, dat zou zomaar kunnen. Weet je wat voor verschil dat maakt? Ik denk dat we dat even goed wat voortleven hoor. Want die Maxima heeft wel een handomdrijf en zo weer een nieuwe prins. Ja, maar zij regelt dat dan wel dan regentesse uh, ja. voor, uh, voor haar dochtertje. Tot de achttiende. Oh ja, natuurlijk. Net als... Uh, uh, ja, de, de uh, koningmoeder uh, uh, Emma. Emma, Emma, was Emma? of zo? Emma? was dat volgens mij wel. Oh, geleden. Vraag ja, even je, oh, weet, het, Die weet, weet het, het misschien? Oh, je kent haar? <laughs> Wie zijn ja, dat? Kijkt hij kijkt echt zo ja. Hij was heel ver weg, even Marcus. Maar ja, ja die heeft gisteren vannacht zo lang doorgefeest. Heb doorge ja. hij doorgeleid? Totaal, ah, voetbal ja, ja. totaal voetbalfan. Hij groot gelijk. Ja, hij is een totaal maar Hij werd toch meegesleurd? Ja. Is dat ja, wel leuk? Het blijft zo. Hoe, hoe gaaf is het dat Nederland dan in de finale wint van Spanje? Ja. Uh, uh, verlies? Dat ze dan nu gewoon met 5-1 terugkomen? Dat, dat is wel heel leuk. Ja. Spanje was ook echt heel ik, ik, ik voel gewoon dat ik, in mijn, mijn vetels in mijn lichaam. Dit klopt niet. Het kan niet zijn zo. Ja, even een uit de kop. Kan toch helemaal niet? Ja, Marcus? Het gebeurde echt, ja. Het gebeurde echt, ja. Er nee, waren mooie doelpunten erbij. En ik heb het ook niet gezien, dus daar kan ik ook niks over zeggen eigenlijk. Wat, wat heb jij nog Ja, ik heb uh, tijd om paniek te zaaien. Oh, en, leuk, altijd. Verkoopt. Ja. Uh, Extreem dodelijk virus is terug. Ja. Oh? Het, um, Spaans, de Spaanse griep. Die uh, tussen 1918 en 1919, uh, naar schatting ongeveer uh, 100 miljoen mensen zijn eraan, eraan overleden. Okay. En wetenschappers hebben het virus weer uh, tot leven gewekt. Gelukkig. Oh, lekker dan. Dus, ah, met uitsterven bedreigd, dat moet je niet hebben. Nee, precies. Nee, nee ze, ze hebben hem tot leven gewekt om, uh, om uitbraken van, uh, van virussen, zeg maar, te uh, testen. te onderzoeken dan. en beter te kunnen Oh ja, Wel in zo'n potje, hou graag. Niet het dekseltje eraf draaien. Ja, dat, dat gaat de natuurlijk per weer ergens. Ja, 12 monkeys van uh, Brad Pitt. En nog een paar, oh, oh, van die bekende acties. ja, zo'n geniale film. Hebben ze ook, heb ook zo'n zo virus die ze laten verspreiden. En dan wordt iedereen ziek en zo. Nou, ja, maakt niet uit. Ik zie het er helemaal in de films. Het is uh, de zaterdagmorgen hier bij Toe Fijn dat die op staan. Er is even een nieuwe single van de Neon Trees. Sleeping with a friend. Goedemorgen. Fijne vrienden in Zandvoort. Goedemorgen, dit is Toebak Leeft met Jolanda, Jokel en Marcus. Kan niet begrijpen, ik heb een cover of Je moet je maar zien het hebben. Ja, mijn memorabilia. Man. Ze zien is dus even een Vagenamen. ander titeltje. Zo kom je er ook niet uh, bij het grote geld. Als je dat soort titels op je singeltje zet. Dat je denkt van. Ja, nou, dat het... uh, wil je gewoon niet pluggen. Nee, <laughs> nee nou, nou, ik ga je wel pluggen. Maar de grote uh, Jockey denken Nou, Vind ik het altijd moeilijk. Het grote publiek zit hier vast niet op te wachten. Op zo'n moeilijke titel. Daar heb ik helemaal geen zin in. Goed, daarvoor nog de nieuwe single van de Neon Tree. Sleeping with a Friend. Dat kan wel eens gebeuren na zo'n heftige wedstrijd. Dat je in coma zomaar. En de volgende dag wakker worden, je denkt van: uh, Heb ik op zijn schoot ge, geslapen? Gelukkig. Oh. ze? wat is die geur? Dat ja. vergeet er naar de BC geweest. Nou, heerlijk zo. Ja. Wat ja. zijn dat dit nou weer voor dingen wat je nou weer vertelt? Nou, ik heb, heb zo'n beeld van, van die vrienden, weet je? Van die echte vrienden die je door dikke dun steunen. Die dan met z'n allen op zijn bank naar de televisie zitten kijken en dan even gewoon helemaal knock-out neervallen. Kijk, uh, over straat mag je niet meer, dan word je meteen aangehouden. Dus je moet gewoon wel blijven slapen. Ja. Dus ze ontstaan er rare situaties. Nou ja, ook wel weer gezellig misschien. Ook wel weer gezellig, ja, ja, dat, is, ja dat is zeker. Ja. Het is uh, de zaterdagmorgen. Ik zit nog even in de krant te lezen. Gisteren heb ik het ook een beetje gevolgd. Uh, pas geleden natuurlijk nog uh, de man van uh, Roxdale. Die uh, werd ondervraagd, zwaar ondervraagd over zijn Maserati. Uh, waar die Maserati nou was gebleven. Hij wist het zelf ook niet meer. Hij moest eruit gegaan zijn. Ja, hij was eruit gegaan. Ja, hij, waar, dan moet hij eruit gegaan zijn. Ze, ja, zeker. Dan is hij weggegaan. Uiteindelijk moest de rechter hem gaan vertellen van... nee, je hebt dat ding anderhalf jaar laten opslaan. En uiteindelijk ben je er weer in gaan rijden op kosten van de zaak. Dus je hoeft er zelf niks voor te betalen. Oh, ja. En dat was 8000 euro per maand, hè. Dat, dat wat de zaken gewoon voor betaalden. Omdat hij een rondje wilde rijden erin. In zijn eigen tijd ook nog. Maar goed, gisteren was, ging het onder andere over ex-baas van uh, Festia. Uh, deze staal, Erik Staal, bleef maar wollige antwoorden geven. Dat je denkt van... man je weet toch maar, maar hoe het nou is gekomen dat er zoveel schulden zijn. dat het zo fout is gegaan met Vestia? Hij wist het echt niet. Hij wilde ook de rechter een beetje beïnvloeden. door dus zegt hij: maar, Ja, nee, die vraag die, die u net stelde. maar zoals u net stelde, kan u hem dan nog een keer stellen? Nou, nee, ik stel hier de vraag. Ik bepaal het ook, zegt de rechter. Ja, maar zo kan ik er geen antwoord op geven. U moet weer even gewoon de vraag stellen zoals u net stelde. Hij probeerde het allemaal naar zijn hand te zetten. En, dan was ja, zelf... en, en hij ging al door het stof. Ja. Dat was op een gegeven moment ook een opmerking van hem. Ja, ja, precies. Hij moest al afzien. En uiteindelijk hij kon het niet vertellen wat nou fout was gegaan... terwijl hij de baas daar was. Onbegrijpelijk gewoon. En verder was één oud werknemer die stond, geloof ik, op het tribune te kijken. En een gegeven moment werd hij zo zat dat hij hem bijna uitschot en de zaal moest verlaten omdat hij zei... Man, draai nou niet zo man. Zeg nou wat nou fout is gegaan. Hij weet het gewoon niet. Hij heeft gewoon lekker genoten. Twee, twee miljard was het toch? Ja, twee miljard. Geloof ik geloof, Twee miljard is er weggelekt. Waar zitten die mensen daar gewoon? om toezicht te houden, toch? En het schijnt steeds meer dat soort bedrijven ook toezichtshouders kunnen aanstellen zelf, hè? Hey, ja. Wil jij mijn bedrijf even controleren, anders? Ik vind jou wel leuk. Als jij mijn bedrijf even controleert, zet even vier dan een teken dat het goed is, kunnen we door. Oh is dat? Ja, heerlijk. En wij gaan nu ook door. Met wat? Nou, ik heb nog wel een heel leuk, uh, ondeugend berichtje. Oh, daar zijn we altijd voor in. Ja, er was een Chinees uit het Chinese Guangzhou. Hij ja. is in het ziekenhuis terechtgekomen nadat hij dus met zijn jonge heer vast kwam te zitten in een pijp. Nou, ben ik al klaar voor dit te ja. berichten? Ja. Hij zei zelf dat hij klem kwam te zitten nadat hij uitgleed. Huh? Toen hij op een warme dag de muren, uh, naakt de muren aan het schilderen was. Oh, maar dat is wel leuk, ja. Hij ja, zegt, ik gleed uit en ik beland op de vloer. Ja? En daardoor kwamen ze vast te zitten in een pijp die uit de muur kwam. En die was bedoeld om water van buiten op te nemen voor de airconditioning. Ja. Nou, hij heeft zich met zeep en olie geprobeerd te bevrijden zonder succes... En hij meldde zich twee dagen later pas bij het ziekenhuis. Oeh. Maar ook daar wisten de artsen niet wat ze met de situatie aan moesten. Ja? En daarop belden de dokters de brandweer... die de eh? pijp met een slijpton losmaakte Oeh. tijdens een Oeh. vier Oeh. uur durende operatie. zijn ja, de uh, foto's van. Hij heet dus Tien, En hij wachtte huh? dus twee dagen met inschatten van hulp... omdat hij dacht dat niemand hem zou geloven. Maar ik denk dan, hoe is hij nou? Hoe heeft hij die pijp dan wel losgekregen van de muur, hè? Want dat is ook zo, want hij kwam met die pijp in het ziekenhuis... Altijd een hele grote. Dat, dat, dat heb jij voor een oh. grote. Ja, nou je laat maar. Ik heb echt een hele grote. Hij, komt niet eens, uh, hij kan niet eens in je broek, joh. Nou, hij houdt van pijpen. Ja, hij houdt pijpen. van pijpen. Dat is duidelijk. <laughs> ja. Hot, echt, niet te geloven. Het. Dit echt. zijn wel van die berichten. Hè? Dat het, het is wel een beetje vroeg. Ja. Maar ja, ik had het wel van toch wel willen. Ja, dit, uh, dit ontmoedigt een man wel weer om uh, een beetje creatief te zijn met dat geval van je. Hè? Ja. ja. Je denkt, hou maar in je broek. Want voordat je weet zit hij ergens vast. Dus zo is dat. Ja, zo is dat hem maar weer. Goed. Straks de Zandvoortse berichten natuurlijk naar de volgende plaat. Wat is er allemaal weer gebeurd in Zandvoort in omstreken? Mm. En wat kan je hier doen, hè? Want er is zo vreselijk veel op doen, dat is ongelooflijk. Eerst even een oud plaatje uit Den Doos. Die ik gevonden heb op Zolder. Wat was dit ook alweer? Oké, okay, go. A Million Ways. Sit back, matter of fact. Teas <middels> and toy and turn and try and charm and hiss and play in the crowd. Play that song again. Another couple clown up and not a glance. A half-hearted bad. Oh, such great Ja, A Million Ways to Leave Your Lover of zoiets. So? Nee, dat geeft gewoon A Million Ways. van Oké, okay, go. En het is het beentje wat bizarre videoclipjes bedenkt elke weer. En het laatste clipje wat ze maakten... Ik weet de titel van de plaat niet meer. Maar gewoon dat is met een auto die een tientallen gitaren aanslaat. Dus het is een auto die uiteindelijk ook allerlei trommels aanslaat. Nou, het is te bizar voor woorden. Ik denk, nou, dit kunnen ze niet meer overstijgen gewoon met een nieuwe videoclip. Je moet het maar eens even bekijken. Het is oké, Jij zo heet de band. Het is ooit begonnen met uh, een videoclipje op wat uh, hardloopbanden. In zo oh, is zo'n sportschool. Daar ooit zijn de... ze populair mee geworden. Daar zijn ze populair mee begonnen. Uiteindelijk hebben ze iets met honden nog gedaan. En je moet pas met honden werken. Dan pas weet je hoe moeilijk dat is om die honden echt precies te laten doen wat jij wil. En dat is er in het videoclipje te zien. Oké, okay, dus het is een leuk apart beentje met de alternatieve muziek. Het is tijd voor de Zandvoortse Je stem laat afweten. Nou, Zal ik maar even inspringen dan? Het is uh, aanstaande donderdag, 19 juni, is er van 6 tot 8 uur... in de grote zaal van de blauwe tram op louis Carré 1. Is er een inloopavond. En wat gaat er gebeuren op die inloopavond? Nou ja, het is vanwege louis -David Carré. De eerste twee fases zijn inmiddels afgerond. Recent is gestart met de voorbereidingen voor de ontwikkeling op de locatie waar onder andere het postkantoor was. En op de begaangrond grond wordt dus een uitbreiding van de Albert Heijn gerealiseerd. In combinatie met drie winkelpanden, een fietsenstalling en een openbaar toilet. Nou ja, er komt van alles. Het voorlopige ontwerp wordt getoond en uh, u kunt hierop reageren. En uh, er zijn uh, mensen aanwezig van de gemeente die u eventuele vragen kunnen beantwoorden. Dus ik zou zeggen, ga even kijken. Ik ga ook even kijken. Ja, het is wel het centrum van ons dorp, hè? Ja, het wordt zo'n ons... soort winkelcentrum. Je kan aan twee kanten, kan je erin komen, geloof ik. En ze waren ja. in het begin nog bang dat mensen dan alleen naar Albert Heijn zouden komen. Maar dan gaan ze iets tegen doen dat als mensen gaan winkelen bij Albert Heijn, dat ze ook even de andere winkels mee kunnen pakken. Dus er is goed over nagedacht over het plan. Maar ga, even, ga er even heen. Als ze nou een lopende band erin maken, dan word je automatisch overal langsgeleid. Nou, Oké, okay. maar dat is wel heel slecht. Want dan is niet goed voor je. Nee, dat is oh, ja. Blijf bewegen. Blijf bewegen. Ja, maar als je Kijk, aan de als je lopende beeld, de band nou de verkeerde kant op laat Ja, maar als jij dan gewoon van aan de andere kant binnenkomt... dan ga je tegen de lopende band in. Nou, dan ja, moet je dan wel heel je hard werken. Dan ja. krijg je allemaal ruzie met mensen. Oh, ja. Ja. Of uh, bij bepaalde artikelen dat je denkt... Van, nou, dit is wel heel veel calorieën, dat je even een paar oefeningen moet doen. Oh ja, dat is wel een goed idee. Verplichte oefeningen voordat je ja, de gewoon artikel zo n, zo n, aanslag. Een soort uh, bootcamp... Uh, in, de, in het winkelcentrum? Ja. Gewoon ja. ja. ja, ja. oh, ja, ik... de mensen het schuldgevoel een beetje af te, af, af te nemen. Zelf. Ja, maar als die band er is en die gaat heel snel bij de zoetwaren. Dat lijkt me heel grappig. Want ik wilde niet... Oh! Uh, nee, nee. Moet uh, je weer kom. overnieuw kom op. Je weer in, de ingang in. Doe je juist maar even uit. Het gaat even wat, uh, wat tijd uh, in beslag nemen dit. Eindelijk was het dan zover. na lang wachten hebben ze toch besloten de uh, Oranje Nasserschool te verbouwen. In plaats van uh, plat te gooien en uh, opnieuw te bouwen. Ze hebben dus uh, ze hebben geopend. en Het, het heeft uh, lang geduurd en ze zijn er... Hartstikke trots op. De Oranje Nachtschaal is dus weer heropend. En uh, iedereen was erbij. Uh, onder andere Andor Zandberg geloof ik dat erbij was. En uh, er was gratis ijs. Dan werd ook weer door de, horeca, door de aangeboden. 750 bolletjes ijs is uitge, uitgedeeld. En verder, wat is er nou allemaal zo veranderd? Onder andere was de klimaatregeling was, uh, ja, was niet zo ideaal. Dus dat is veranderd. De wc's. Dat is iets waar de ouders altijd op letten. Als je naar een school komt kijken. Kan ik kan me er goed herinneren dat ik mijn kinderen liet plaatsen. En ergens dus dacht ik van ruikt het hier. WC, mooi, andere school. Dat doen we niet. We gaan niet nee, ik wil niet dat ze op een stinkende school zitten. Ja, maar als er nou net iemand geweest is, iedereen ja. een snuifje en het is weg. Ja, ik doe altijd meestal drie bezoekjes, ha? Ik kom dan drie keer op bezoek en bevalt het me school. niet. Bij dezelfde school? Oh. bevalt het me niet. Dan zeg ik, nee hoor, deze school doen we niet. Dus uh, deze school is dus weer helemaal goed is. gekoord. Fris. en vrouw. Mooi, <laughs> andere berichten? Ja, de... Uh, Afgelopen woensdag is via officiële kanalen bekendgemaakt... dat uh, de vergunning is afgegeven voor het nieuwe hekwerk van landgoed Groot-Benveld. Nee, toch? Ja, het uh, hek uh, van uh, Studio Job ja. is, uh, is officieel uh, goedgekeurd. Uh, ja, het college zegt... Uh, uh, het hekwerk met prikkeldraadmotief uh, naar ontwerp van Studio Job... voldoet aan de landelijke criteria. Voor het college is er daarom geen ruimte voor aanpassingen... Of eventuele weigering van de vergunning. Het is bizar. Ik ben echt benieuwd hoe dat er nou echt uitkomt. Dus volgens volgens mij als Studio Job een beetje slim is. Maar ja goed, hij is, het zit er geweest, dat mannetje. Samen met die vrouw. Dat, hij zal het wel niet veranderen. Maar echt een paar torentjes. Bijvoorbeeld die twee toren. Die, die, uh, weet je wel, die uh, lijken op uh, dat concentratiekamp. Haal die dan weg of zo. Of doe die rookpoluimen er niet op zee, zeg maar. Zoiets. Maar ja. ja. Oké. Okay. Ik vind nou, het een okay. lastig iets. Ja? Uh, ja? Nou ja er is 25 juni. Om 1 uur wordt uh, er weer de, de Panna... King waarschijnlijk waarschijnlijk gemaakt. Er is hier een panna-knock-out. En dat gebeurt op het Badhuisplein. Dus uh, in de voorperiode is er al een voorronde op het schoolplein van het scholengebouwde De Golf. Dat is op 20 juni om half vijf. En die winnaar die plaatst zich ook direct voor de finale pool van het panna-knock-out-toernooi. Dus uh, oefenen. Ja, Het is natuurlijk wel leuk nu met de WK. Ondertussen dan, uh, zijn, is iedereen extra gemotiveerd om natuurlijk zo'n hele dure voetballer te worden. Ja, tuurlijk. Ja, die voetballers hebben zijn ook waard. Ja, 5-1, ja. kom op. 5-1, 6 Hoeveel vangen ze nu voor die vijf doelpunten? Dat vraag ik dat me echt af. Al, hou op. Dan nou krijg ik meteen alweer dat ik een beetje ja, misselijk worden, gewoon. Over dat wil ja, ik uit. helemaal niet nadenken over. Als je bedenkt dat, ik geloof, 30 seconden reclame kost. Nou? Heel veel. Jij bent goed van de cijfers, van de reclame en zo. Jij, ik uh... geloof, ze hebben het gisteren gezegd. Ja. Echt? Ik Klaarren? geloof 10.000 euro. Of zo. Hoeveel seconden was dat ook ik ga, het, ik ga het even uitzoeken. Ja, dat wil ik toch wel even ja, ik, weten. Ja. Ik zit er al bijna op. Ja, je zit er bijna op. Ik kan me nog vertellen: de soperonde Biologische 66 Markt. 666 euro per seconde. Per. Dan okay. okay. Ietsje meer dan ik dacht. Ja, nou, ja, dat kan dus je één wel minuut, mooie... is, is gewoon maal zestig hè? Dan. dan kan je wel een Maserati van rijden zeg maar. Oh, de ja. de soperonde Biologische Markt in Zandvoort heeft een verrassende wending gekregen. nog een week uh, te gaan. En daar kwam een verrassende suggestie tevoorschijn. Want het is natuurlijk een hoop te doen over ja, op het raadhuisplein. Uh, mogen ze daar nou wel en mogen ze daar niet? Dus op twee locaties hebben ze gekeken. Uh, het nieuwe plein bij de L, uh, LDC. En het gasthuisplein worden na beschouwing door de uh, koop, -Marco afgewezen. Maar nu kwam Heerle met een nieuw iets. Die zegt van, uh, misschien bij het kerkplein, bij de protestantse kerk. Zouden ze daar niet uh, kunnen gaan staan, de biologische markt? Dat is misschien hartstikke leuk. Alleen vorig jaar hebben daar een paar maanden iets anders gestaan. Dus dat moeten ze allemaal nog even uh, op één lijn zien te krijgen. Maar dat, ja, het zou leuk zijn als de biologische markt een beetje in het centrum blijft. Want het is toch iets waar iedereen aan moet, vind ik. Biologische uh, producten, niet? Eigenlijk wel, ja. Ja, dat wel. Ja. Nou, tot zover de Zandvoortse berichten. Tot zover het nieuws uit Zandvoort. Nou, weer eens even een moppie muziek op de radio. Ze hebben weer een nieuwe single uit. Ja, je hoor hier alleen maar een nieuwe single. Het is echt ongelooflijk: The pains of being pure at heart. Until the sun explodes. Het en until the Sun explodes. Nee hey, hey, doen we niet. Ja, dat is uh, niet zo goed. Ja, heel erg als de zon zou echt gaan exploderen. Hij gaat niet exploderen, hij gaat uitzetten. Hij wordt mega groot. En uiteindelijk dan wordt hij zo groot dat wij zeg maar verbranden in de zon. Ik denk leuk praatjes op de vragen op de zaterdagmorgen je denkt van nou. We branden met z'n allen gewoon. Het duurt nog wel een tijdje hoor. Het kan wel iets van een paar miljoen jaar nog duren. Dus niet dat de mensheid dan nog op de aarde rondbleeft. Die is nu toch al lang in zijn vliegende schotel. Is hij uh, ergens anders naartoe gegaan, natuurlijk. Ja, maar geen punt. Oh, waarheen? Uh, geen idee? Geen idee. Daar zijn we nog mee bezig uh, waar we naartoe moeten vliegen. Maar er is al in ieder geval een planeet gevonden... die heel erg lijkt op den aarde. Alleen die is een... een een flinke moppie rijden, zeg maar. Ja. Ja. Ik, ik, ik las flink, ook een artikel gezien. dat uh, de NASA bezig is met een uh, warp-snelheid uh, te realiseren. Wat is dat, warp? Warpsnelheid warp-snelheid, dat is ja. zeg maar uh, ja, de, ja. de snelheid van het licht, uh, oh. licht. Zo, dat gaat echt heel snel. En dan kom je dus uiteindelijk kom je ergens aan. En je denkt, wie is dat nou? Die, dat is dan zeg maar uh, je broer, maar die is dan uh, 30 jaar ouder of zoiets. Ja. Want als je sneller aan het licht gaat, word je natuurlijk uh, word je je niet jonger. ouder. Nee, je wordt niet, ja, niet ouder. Dat is het altijd. We hebben het een tijdje geleden nog over gehad. Dus als je op een flatgebouw woont... dan nou kan je veel ouder worden dan als je op, op, op, de, op, de, op de grond woont. Het geldt echt toch luttelijke tientallen secondes. Uh, tiende van seconde. secondes. Tiende van de secondes. Ik sla er nog even door. Uh, goed, het is de zaterdagmorgen. Het is 20 minuten voor 9. En dan kun je nog veel meer leuke dingen melden. Zoals, uh... Nou, ik heb hier een heel vaardberichtje. Ja? Oh, er is uh, een, een callgirl, Kirstie Edmondson en haar vriend Christopher Sawyers uit het Britse Eccles. Die worden ervan verdacht uh, van het vermoorden van een oud Kenneth Chapman. U. Ze zouden bij hun docent een overdosis heroïne hebben ingespoten waarna hij overleed. Begraven wel, nee. Het stel maakte selfies met het levenloze lichaam huh? van een 47-jarige onderwijzer. En liet het daar niet bij. Het, ze logeerden volgens, vervolgens twee weken lang in de flat van de docent. Terwijl zijn lichaam daar nog lag. Ze hadden seks in zijn bed, haalden zijn rekeningen leeg... en stalen zijn televisie en computer. En de zaak kwam aan het licht toen Sawyers trots de selfies liet zien aan zijn vrienden. En die hebben de politie ingeschakeld. geschakeld. Nou ja, van je vrienden moet je het maar weten. Ja, het is echt belachelijk. Gewoon. Dan denk je gewoon dat je een maatje hebt, meet ja. die weet je wel. Hey, no is meet. En dan gaan ze verlinken ze hier gewoon. Precies. Maar uh, de, de, het stel heeft dus... Uh, afgelopen week uh, zijn ze voor de rechter verschenen... maar ze hebben het tot nu toe niet bekend. En is, uh, die ene uh, man, die Christopher Sawyers... Je zou eerder al een 60-jarige accountant hebben opgebracht. Dat vind ik, ik vind het wel intrigerende verhalen. Ja, het is intrigerend ook wel. Ja, toch? Ja, is, ik vind het niet spannend, maar ik vind, ja, het, het is boeiend om ze gewoon met zo'n mes. allerlei spannende dingen doen en zo. Leuk hoor. Echt wow. creatief allemaal weer, zegt, mijn, mijn, mijn dochter, zo ondernemend ook, hè. Dat is goed. Ja, ik zie Marken, zegt zo. Waar heb je het over? Waar heb je het ja. allemaal weer over? Nou, kom van je fiets af. En wat kan je zo ons melden? ja, nou, ik heb hier een bericht en ik, het voelt voor mij een beetje als een broodje aap. ja. Um, er zijn namelijk twee groene pups geboren. ja uh, groene pups? ja in, een, in Spanje zijn er, uh, is een hond bevallen van een aantal uh, jonkies en uh, ja daar kwamen twee uh, honden uit die groen gekleurd uh, waren. Okay. Uh, zijn dan net niet dood? <laughs> nou de eentje die is, uh, die is wel inmiddels overleden. oké. Okay. Mm. de andere de, de de ander leeft nog wel en hier is al een beetje zijn kleur kwijt. He? Ja, volgens de dierenarts gebeurt het wel vaker dat er een groene pup... maar volgens mij uh, hebben ze gewoon een spuitbus gepakt... en uh, oh, die, die, die, die hond gewoon groen gespoten. Ja. Ik, uh, ik geloof er weinig van, van het verhaal. Echt een uh, broodje-aap-verhaal, zeg maar. Nou goed, het was altijd leuk om zo weer even in de media te komen... met een uh, zelfbedacht iets natuurlijk. Oké, okay, oudje uit Den Doos vandaag. Ik heb er vandaag toch wel een aantal op de playlist gezet. En dit is er eentje van Rosie Murphy. Murphy, je nog over Power, dat was uh, de echte plaat. Daarna heeft ze nog wat uh, platen gebracht. Maar het is ook al zo lang geleden echt dat je denkt, jezus, wat is dat lang geleden, zegt die platen. Ik kan me nog herinneren, was het toen al een mobiele telefoon? Nee? Nou laat maar, dat is al zo lang geleden, daar wil ik niet eens over praten, over nadenken gewoon zeg maar. Het nee. is dus de zaterdagmorgen en we hebben nog meer leuke plaatjes die straks voorbij komen. Maar eerst... Ik wil nog even melden dat de biologische markt... Ik, las, ik zat toch even door te lezen. Er waren ook alleen geruchten over die biologische markt. Dat ja, mensen eh, ja, die erop uitkeken... weet je, De ambtenaren van het gemeentehuis die baalden over het uitzicht. Van, nou, stomme biologische markt. Ja, dat is helemaal niet waar, hè? Het is helemaal niet waar, het zijn geruchten. Zeg, zeg, zeg het nou weer. Lulkoek is het gewoon. Precies. Dus dat wilden ze even ontkrachten. Dat, dat oh. gewoon was gewoon dat ze dat niet verkochten. Dat, dat was jammer. Ja. Dus dat, uh, dat moet ze gewoon echt uit de wereld aan helpen. Nou goed, ze, ze tot half juni hebben ze trouwens maar de vergunningen. En daarna moet er echt uh, snel een actie komen. Want anders dan moeten ze wegblijven. En de man van uh, André van der Heuvel, van de biologische markt... zegt van maar, ja, wat, we, we, we willen door. Maar we gaan niet twee weken niet komen en daarna weer wel. Hè? Dat gaan we niet doen. We moet duidelijkheid zijn voor onze klanten. Kijk. Heel duidelijk. Goed, straks meer stand voor de bericht. Dan kom om uh, half tien. Ja, ja dingen ik ging er zo maar tussendoor even. Ja, het zat een een hoog. Ik denk, dat moet ik toch even melden gewoon. Ik heb een foto geplaatst van het uh, lelijkste dier ter wereld. Ach. Ja. Uh, het is een vis die op 800 meter diepte leeft. Oh ja. En je, kom, ja, je komt er niet, dus niet zo heel vaak tegen. Nee. Maar ja, ga even naar onze Facebookpagina, dan kun je een foto zien. En hij is wel oh, echt heel lelijk. Echt ja, heel lelijk. heel okay. lelijk. Het geeft je altijd wel weer een gevoel dat je denkt, oh, het valt best mee. Precies. Als je zo'n foto ziet van zo'n lelijk dier... dan denk je, oh, wat een lelijk dier is. Oh, wat zie ik er nog goed uit. Ik heb hier echt een heel mooi ja? berichtje. Dit is een 39-jarige man uit de Amerikaanse staat Arizona. Die is gearresteerd omdat hij op een onrechtmatige wijze... zijn vuurwapen heeft gebruikt. Nou ja, oké. Okay. He? Maar het opmerkelijke aan het verhaal is... dat Cameron Reed, zo heet hij, verklaarde... hij wilde namelijk met zijn wapen proberen de maan te beschieten. Jawel. Zijn vriendin belde in paniek het alarmnummer... De politie werd al ingeschakeld nadat haar vriend al meerdere schoten had gelost. En iedere keer mis, hè? Maar wacht, we had een film gezien over hoe je met de wapen moest omgaan. En ik dacht, nou, dat is gewoon schieten, schieten, schieten, schieten. Ja, maar, uh... maar toen heeft hij wel onrechtmatig heeft hij hem gebruikt. Toen heeft hij op de maan geschoten. Ja. En de vrouw en haar die vertelde vertelden dus aan de politie dat Reed een komeet voorbij zag komen. Oh, ja. En daarom rennen hij met zijn vuurwapen uit het raam. En dan begon richting de maan te schieten. En hij zou ook voor het incident ook uh, marihuana gebruikt hebben. Dat dacht ik al. Maar ja, hij is nu inmiddels als aangehouden... en Hè? wordt vervolgd voor onrechtmatig wapengebruik... verzet bij arrestatie en voor opzettelijke vernielingen. En uh, ik, ja, ik ben heel benieuwd hoe dit afloopt, want het, het is, is wel een heel bizar verhaal. Je mag ik het verbaast me altijd over dat dat soort mensen nog leven. Ja. ja. Dat het nooit ergens ja. uh, afgevallen is of zo. Beetje lunatic, hè? Ja. Uh, gek ben van bedoel, de maan geworden. Onregelmatig gebruik van... Ik bedoel, als iedereen er gewoon op de maan gaat schieten, is toch helemaal geen punt? Maakt het nou uit nee, als ze ja, niet maar raak toch, niet. Er zou maar net een vliegtuig boven je vliegen. Oh ja. Want die zie je bijna niet, hè? Want je hoort het geluid natuurlijk uh, pas ja, later. Je raakt echt niet met een standaard vuurwapen... een. Vu op... Dat weet je niet. Het nee, kan toeval zijn. Nee, nee. prins Bernard heeft het ook heel vaak geprobeerd. Is niet gelukt. Hier stond echt... Bij Soesdijk in de tuin stond hij ook te schieten op uh, al die Duitse... Nou, ik wil wij, nee, Prins Bernhard... Nou nee, goed. Ik ja, ja. zijn dat hij wat gerookt had. Dat kan ook. Hij rookte hem toch ook van alles. Er uh, zaten nog vorigen minuten voor. Hebben nee, de wilde gitaars gespeeld op pingpop, hè? Ja, en de koeks. En dat is van ouds gewoon... goed. Nee, ja, ik zat even te kijken naar die salaris van die voetbalspelers. Dat ze echt voor die prijzen nog aan de gang gaan. Dat vind ik echt heel bijzonder. ze zijn bed, bed nog uitkomen. Dat ze hun nog uitkomen. Gelukkig raakt ze nog een beetje subsidie. En af en toe nog wat uh, bonussen. Want anders zou ik echt denken van nou... Het gaat hetzelfde balletje maar even in het doel uh, schieten. Want uh, dit is echt niet de moeite. Nou, even een uh, top 10 van uh, wat ze allemaal zo niet krijgen. Nou, die Robert dit... van Persje... 4,3 miljoen. Ja, of het helemaal zeker is, het was over 2012. Ja. Dirk Kuit 5,1. Nee. Bessie Snijder 12,1. Oké. Okay. Ja, en Mark van Bommel 10,6. Arjen Robben 9,6. Nigel de Jong 6,5. Joris Matthijsen 3,5. Ik denk van nou, weet je, die gasten die kunnen het gewoon allemaal niet op, hè? Ja, het kan niet. Het is, dit is toch wel per ja. maand hopelijk, hè, dit? Nou, ik denk per jaar eigenlijk wel, Per hè? jaar? Maar oh, wel, ik, vind, uh, ik heb echt te doen met Steen Schaars. Die krijgt namelijk 1,7 miljoen. Wat weinig. Oh, ja, wat weinig. Die andere lachen hem echt gewoon vet uit. So, sowieso vind ik het allemaal een beetje weinig. Als je het bijvoorbeeld vergelijkt met een uh, Cristiano Ronaldo. Ja. Die 33,3 uh, miljoen vindt. Huh? <laughs> en David Beckham 38,8. Dat is no. de bestverdienende voetballer. hij nog uit. steeds geld? mee? want hij ja. speelt toch helemaal niet meer? Nee, David maar Beckham. dat komt uh, voornamelijk uit... Uh, het onze gaat, gelden en zo, het wat gaat over nog een uh... balletje trap ook gewoon. Het, laten we het niet zo, meer zo groot maken, jongens. Maar ja, als de reclamemakers natuurlijk allemaal gewoon vet geld erin gooien... dan kan je die prijzen natuurlijk omhoog gooien. En die t-shirts, dat moet je ook niet onderschatten. Die t-shirts, die kopen ook gigantisch goed, hè? Om een t-shirt te kopen kost geloof ik ook bijna 150 euro of zo. Maar er staat hier dus ook dat per week verdient een voetballer meer... dan menig Nederlander in het hele jaar verdient. En voor Van Bommel en Snijder die verdienen gewoon op één dag... Al meer dan de genoordste Nederlanders. Ze verdienen even kijken van Wommel 38.000 en Snijder 48.000 euro per dag. En de KNVB houdt geheim wat de vergoeding is die iemand krijgt... voor het spelen van de EK of WK. Maar ja, het is wel weer zo dat Robin van Persie die heeft dus een aanbod gekregen... om bij Manchester United te voetballen. En hij was een salaris aangeboden, toch hoog was dan Snijder. En weet je, Robert van Persie die staat hier in de lijst voor 4,3 miljoen. Dus dan zou hij meer dan 12 miljoen gaan verdienen. Maar ja. hij heeft het vertikt om voor meer geld voortaan op de bank te moeten zitten... Ja, het is, ja je moet wel blijven spelen. Dus ga, als je langer op de bank blijft zitten dan ga je ook in waarde dalen natuurlijk. Je dus zou geen moment denken van nou ik doe een, spelen, een paar wedstrijdjes, een paar jaartjes en dan ga ik stoppen gewoon. Ga ik mijn geld gewoon gebruiken om de wereld te verbeteren. Dat zou ik kunnen ja. doen. Maar nee, ik kan ook gewoon nog meer geld gaan verdienen. Ja, sorry. dat negativiteit hier ook hè? Moeilijk Posten, hoor. Ja, moeilijk. kost laat ook gewoon. Ik moet ah. anders wel veel meer geld verdienen dan ik. Yes! Ja, ik weet het. Yes! Misschien de porno-industrie zou ik dat kunnen, ja. Uh, ja, het is de dus ja. zaterdagmorgen... Je verdient en... als man niet zo goed. Hè? Nee, het is meer nee, de vrouwen nee, die ja. doen. Ja, je kijkt die hoeft het minst de uh, in, inspanning te verrichten, Dat is eigenlijk ook wel heel prima, kunnen. Ja, Eindelijk verdienen we eens een keertje meer. Is het weer niet goed, hè? Nee. Zijn we eindelijk door het glazen plafond heen? Uh, ja, dat is waar voor vrouwen bedoel je dan? Ja. Uh, wat ik nog wil zeggen, ik ben er wel erg nieuwsgierig... of die FIFA-directeur nou nog mag blijven zitten. Dat is ook zoiets. Die heeft zich weer opnieuw kandidaat gesteld. Je zou denken van, na 16 jaar, rot nou toch wel eens even op, man. Even frisse winter erheen, maar hij is natuurlijk als de dood... Marcus zei dat vorig jaar ook al. Dus de dood dat straks al die ellende boven tafel komt. Maar hij zich natuurlijk uh, mee in heeft gelaten... al die steekpenningen hij heeft gekregen... al die privileges die hij heeft genoten... Dat kan toch wel eens even flink tegengevallen voor hem straks. Dan heeft hij nog een hele vervelende oude dag, zeg maar. Hij moet hij gewoon doodgaan, denk ik, dat het dan pas iemand anders komt. Ik denk dat het de oplossing is. Oh, dit is echt een klassieker gewoon. Uh, dit is namelijk Beck. Hij heeft al een nieuwe CD uit, maar die heb ik al zo vaak gedraaid. En denk ik: pak eens even eentje van vroeger, weet je wel? Where it's at. Invitations in the towns we know. A place we saw the lights turn low. The jigsaw jazz and the get fresh flow. Pulling out jobs and jamboree handouts. Two turntables and a microphone. Bottles and cans, or just clap your hands, or just clap your hands. That was a good drum break. pick yourself up off the side of the road with the elevator balls and you whip flash tones. Members only hypnotizers move through the room like ambulance drivers. Shine your shoes with your microphone blues. Your suits with your parachute boots. Passing the Gucci from coast to coast like the man girl will sink. Those who swing both ways. AC/DC. Let's make it out, baby. Mm -hmm. Die al plaatjes gemaakt, zeg. Uh, deze back and to tables en een microfoon, where's it? Ja, kijk, okay, dit was een grote doelbraak in 1993. Uh, Baby, I'm a loser, why won't you kill me? Echt een leuk plaatje. Een beetje uit uh, het motto van uh, creep, I'm a creep. Why won't you kill me? Van uh, Radiohead. Dat was ook zo'n lekker duister plaatje destijds.